De romantische Friese idealist Pieter Jelles... van huis uit advocaat... heeft met vallen en opstaan zijn plaats gevonden... als voorman van de arbeidersbeweging... in het begin van deze eeuw. Hij is een vroegere voorbeeld... vervolgens anarchistische rivaal... domelaan Nieuwenhuis voorbijgestreefd. Buiten zijn eigen kring is hij gevreesd om zijn scherpe tong. In de Tweede Kamer laat hij wat men noemt... de zweep van Troelstra striemend knallen. Zijn vader... Liberaal loco-burgemeester van Leeuwarden ziet het allemaal met weinig plezier aan... ...en spreekt in die toon ook zijn schoondochter toe... ...de later beroemde kinderboekenschrijfster Nienke van Hichtum. Ik laat mijn schoondochter en mijn kleinkinderen niet verkommeren... ...omdat mijn zoon zo nodig de politieke messias van de armoedzaaiers moet uithangen. Tweedehands Domela Nieuwenhuis. Maar die zat in de, de baaiers en dat vinden mensen mooi. Domela moet zakjes plakken. <hierig> Zet het alsjeblieft niet wat Piet bij is. Hij is in staat om zichzelf ook met alle middelen de gevangenis in te werken... Alleen al om niet onder te doen voor Domila. Hoort hoe een jaloerse, wrakzuchtige meid, drie gebroeders met brandschoon geweten, vals heeft beticht van een moord en allicht. Hebben zij zes jaar onschuldig gezeten Wat doet niet een mens in hartstochtelijkheid Waar een ander ellende van leidt Want een van die drie was haar minnaar geweest Ook partijgenoot onder de rode Maar op de duur doofde zijn liefdesvuur Sliep zij weer eenzaam aan geilheid en prooi? En wat doet niet een mens in hartstochtelijkheid? Waar een ander ellende van leidt. En deze imkje was werkmeid op een boerderij bij een weduwe naar ergens in het noorden. Toen op een nacht is die boer afgeslacht Zij zag drie dieven hem bloedig vermoorden Wat doet niet de mens in hartstochtelijkheid, Waar een ander ellende van lijkt Van schrikkelijk drama bleef s'ochtends alleen Nog het lijk en een dievenlantaarn En door dat ding begreep elk dorpeling Dadelijk wie dus de moordenaars waren. Ook rooie, het dorp zweeg alleenig. Die meid heeft getuigd, hoger huis was een leugen. Haar bittere haat die haar had versmaad, zou in het gevang hem nog jarenlang heugen. Wat doet niet de mens in hartstochtelijkheid, waar een ander ellende van lijkt? De klassejustitie negeert het bewijs van een onschuld die stond op haar strepen. Ten einde raad heeft zich toen wegens smaad het Roelstra maar zelf voor het gerecht laten slepen. Wat doet niet de mensen in hartstochtelijkheid waar een ander ellende van lijkt. Zo kon hij de waarheid nu officieel bij zijn eigen proces openbaren. Hoger huis vrij, maar zodoende moest hij zelf in de baaien om recht op te klaren. Wat doet niet de mens in hartstochtelijkheid, waar een ander ellende van lijkt. Meester Troelstra. Uh, goedenavond, directeur. Zonnig weertje. Morgen schrijft de krant in het weerbericht. Prettig bij vluchten. Ja, nee, meester Troelstra, ik heb hier achter mijn tralies dieven, moordenaars, zedenmisdrijven gehad. Zelfs politieke veroordelen zoals u me, zo bedreigd als vanavond, ik heb ik hem nog nooit gevoeld. Wilt u daar nou onmiddellijk een eind aan maken? Mm -hmm. Hoezo? Nou, straks gaat mijn gevangenis in vlammen op. Ja, dan moet u mij niet roepen. Probeer het eens bij de brandweer. Die is ervoor. Ze proberen mijn gebouw in brand te steken. Ze staan met fakkels voor de muur. Doet u toch iets? Ja, ik zou niet weten wat. Ik ben toch geen vuurvreden. Troester! Troester! Zeg, mag ik de tafel even voor het raam schuiven? Ik krijg visite, geloof ik. Buiten het bezoekuur om nog wel. Oh, kijk eens even. Dat zijn vrienden van me. Hey, kijk eens die lange Klaas Dribouts. Hé, hey, Dribouts, oude anarchist. Heb je weer een motie van min 18? Mijn god, nog gaan ze nog zingen. Nog... Nee, god. Dan letten ze natuurlijk helemaal niet meer op die flambouwen. Dat is de stem des volks. Laat ze toch hun mond houden, meneer Troelstra. Ik krijg er kippenvel van. Ja, ik ook ontroerend. Hè? Nee, angstaanjagend. Zo, zo beginnen revoluties. Ach, wees toch wijzer. Nederland is geen land voor revoluties. Oh nee, kijk eens naar de tralies. dan ziet u er een. Ah oh, wat, die paar fakkels. Eén kleine onachtzaamheid. En straks liggen wij samen onder de rokende puinhoop. Nou, dat is toch een mooie dood. Voor, voor uw manier om in de geschiedenisboekjes te komen. Voor mij trouwens ook. Nou, als het u daarom gaat. Ik denk de laatste tijd soms. wanneer wij hier samen weer wat hebben zitten praten. dan denk ik soms. daar heb je nou meester Troelstra. een hoogstaand karakter. een politiek genie. en hij verkwist het aan een armzalig kansloos partijtje. de, de SDAP. Dat zingen hoort u dat recht uit het hart. Als, als die Sorry. man terugging, maar waar een gentleman, als hij toch thuishoort bij de Liberalen een machtige groepering in het parlement, dan was hij binnen een paar jaar minister-president. Als er één is die tegen Abraham Kuiper en mons. Nolens op kan... Dan is het meester Troelstra. Dat is net een opera dat gezang. Die langzaam zwaaiende vakken. Hemel, ze komen al dichterbij wat ik u binnen Meneer Troelstra, doe iets. Nee, ik ben hier niet om te werken, meneer Osnovich, maar om uit te rusten. Uitrusten, maar toch niet om hier voor gecremeerd te worden. Uitrusten, ja. Niet meer voortdurend flauwe kullen. Maar kop die me afleidt van belangrijke dingen. Een vrouw die weer zijn hoofdpijn heeft. Kinderen die de hele dag ruzie maken. En toppen met schoolwerk en verliefdheden. En vader moet de oplossing maar begeven. Meneer Osnovich, dat spinhuis... U, dat heeft één groot voordeel. U hoeft tenminste niet de stelling van Pythagoras uit te leggen... of een potje kamillethee te zetten... of twee cipiers met de koppen tegen elkaar slaan... omdat ze heibel schoppen... wie het laatste vroeg vroetje uit de koeptrommel maar opvreten. Kijk, met zulke onzin worden de mensen in het spinhuis niet lastig gevallen. Tenminste, dat dacht ik. Maar wat verzint directeur Osnovich... terwijl vader Troelstra in zijn cel rustig de krant denkt te lezen... Osnovitsch komt Janken binnenholen, want er staan een paar sociaaldemocraten op de stoep. Om met een troostend lied het onrecht te verlichten dat hun geliefde politieke leider is aangedaan met deze waanzinnige gevangenis. In plaats dat je naar buiten draaft om die brave borst te horen nou zingen. Als engeltjes. In plaats van hun een kopje thee te gaan aanbieden met een vroeg vroetje aan mijn de hoofd komen jengelen. Meester Troelstra zorgt dat die fakkeldragers hun bek houden. Weet je wie zijn bek moet houden? Osnovic. Meester Troelstra, ik, ik wil, ik, ik, ik, ik moet er ook uit. Nu begrijp ik wat ze bedoelen met de zweep van Troelstra. Hé, hey, Troelstra, ben je er nog? Troelstra! Dames, dames, dames, dames en heren, zangers, hij is eventjes weg, maar nee, mensen, luister nou toch. Kijk nou, ik ben toch meester Troelstra niet. Ik hou hem alleen maar gevangen. <applaus> Zoveel houden dat je halverwege die roman het boek maar beter sluiten kan. Het is moeilijk te begrijpen, maar moet je zoveel van iemand houden? Ene liefde. Die twee levens vult en niks belangrijks naast zich doet, Er wil toch meer gebeuren. Al is t maar even, want van roze geur alleen blijft. Geen Ziel in leven mag je zoveel van iemand houden, mag je zoveel van iemand houden, dat je daarom uit moest, voordat het langzaam scheurt en roest. Jij zult dat nooit begrijpen, maar wil jij van mij dan zoveel houden, dat je blind gelooft als ik je zeg, de er lopen eruit liefde weg, niet stikken in routine. Verval te zien. Een ver paleis is mooier dan je ruïne. Mag je zoveel van iemand houden. Zoveel hou ik van jou. Gaan scheiden. Uh, ja, lieverd, is er nog thee? Ja? Hier staat mijn kopje, lieverd. Ja, lieverd. En daar staat de theepot. Ah, fijn, dankjewel. Oh, je had nog niet ingeschonken. Nee. Ja. Nou, eerst even de zin afschrijven waar je mee bezig bent. hè? <laughs> verstrooid vrouwtje. Waar zit Nienke met de gedachten? In Barga. Barga, dat is een, dat is een eindweg, zeg Friesland. Mm -hmm. Ja, ik schrijf een verhaal over dat gezin waar Wiepje vandaan komt. Wiepje? Welke Wiepje? Oh, de, de, de dienstmeidje. Ja. Tien kinderen hebben die mensen. Tien? Schenk nog een gezin, lieverd. Ik ben aan het werken. Ik ook, lieverd. Daar staat de theepot. Ja, dat zei je er straks ook al. En, en je zei nog iets? Ja, lieverd. Uh, we moesten maar gaan scheiden. Oh, ja. Scheiden, ze? Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Dan komt de partij in opspraak. Verse thee. U ook, mevrouw? Nee, Schouwk, dankjewel. En uw pantoffels, meneer. Zal ik ze u even aantrekken? Ja, graag, Schouwk. Tien kinderen, dat is wel veel. Hè? Ik zou van allemaal niet eens de naam kunnen onthouden. En die man die zal wel heel wat af moeten zoeken. Zeg, Nienke, ik weet een leuke titel. vader die heet toch Martin? Dan noem je het Martens tiental. Ja? Hm. Ik denk dat ik er Afke's tiental van maak. Oh, ja, Afke is dat die vrouw, de moeder van Wiepje afkust tiental. Nou ja, dat klinkt ook niet slecht. Ja, bedankt jou ook. Uh, lekker hoor, die sloffen aan mijn moeie voeten. Ik ben nog even bezig in de keuken. Scheiden zei je dus, Nienke? Ik ben geen vrouw voor jou, Piet. En na twintig jaar ontdek je dat? Ja, jij niet. Ik hou nog altijd van je. Je zou nog veel meer van me houden als ik je tapekopjes regelmatig volschrok in plaats van te zitten schrijven. En als ik je sloffen aan je moeie voeten schoof... En niet alleen mijn eigen slaapkamer op orde hield... maar ook die van jou. Of liever, één, twee persoons. Nienke, ik verbied je om op mm, die manier te praten, jij ja? Jij hebt mij niks te verbieden, Piet. Dat zullen we verdomme nog wel eens zien. Ik hoef toch zeker niet in mijn eigen huis? Ons huis nog altijd. Maar als ik dat figuur sla... stel je voor de indruk onder de mensen. Vrouw van politieke leider, de SDAP, loopt weg van haar man. Jij slaat geen figuur. Onder jouw dak is geen plaats voor nog een zelfstandig mens... Jij moet een huisdier hebben dat de krant en de post voor je uit de brievenbus haalt. En loopt te sjouwen met potten, verse thee en pantoffels. Aan Nienke van Hichtum heb jij niks. Ja, maar wat, wat moet ik dat dan... Dat hoeft de buitenwacht allemaal niet te weten. Ik schrijf wel een open brief en dan schuiven we de schuld op mijn zwakke gezondheid. Dat ik je niet langer in de weg wil staan. Maar wat moet ik zonder vrouw over de vloer? Pietarielle stoelstra, onbestorven Weduwnaar in een eenzaam huis. Oh, doe niet zo zielig. Jij komt niet zonder vrouw. De aanstaande wederhelft van die zogenaamde onbestorven weduwnaar... loopt al een paar jaar hier in huis rond. Ningé, keek verbied jou. Heb ik jou erg gekwetst? Nee. Dat van die zwakke gezondheid, dat is geen smoesje. Ik kan jou toch... Kan jij je staande houden, zonder een sterke man naast je? De zachte krachten zullen winnen op het eind. Dat klinkt lief. En toch heel moedig. Waar denk je dat zomaar? Nee van Jet Roland Holst. Oh, die, ja. Ja, ze schrijft wel eens een rijtje mooie woorden op, maar veel te moeilijk. En het blijft een revolutionaire lastpost. Die gooi ik nog eens uit de partij. Jet eruit gooien? Nee, hè? Nou en of, samen met Gorter. Ook zo'n politiek warhoofd dat aan de revolutie gelooft. Maar wel een dichter. En wat voor een. Maar ja, politieke kopstukken hebben geen tijd en geen gevoel voor poëzie. Voor slappe rijmelaars, Nee. Voor kerels dat Adema van Scheltema, ja, die weet het volk aan te spreken. Dat is vars, mannelijk. Vind Ja. Maat, slaat je borrel en punter staan. Wij moeten wat zieltjes gaan winnen. Hier valt nog iets meer dan het vrije te gaan. Kijk, dat noem ik er het dicht. En dit: Trolstra, uw naam is als een klok die luidt. Dat is poëzie. <lacht> dat zullen Jet en Herman nooit schrijven. Daar heb je gelijk in. Nienke, hm? we hebben het hier een paar jaar geleden ook al eens over gehad, over poëzie. Nee, echt scheiding. Ja. Toen dreigde je met een scheermes op je pols. Rats, en dan? En geloof maar dat ik het gedaan had ook. Ja, toen stonden de zaken er ook een beetje anders voor. Toen liep je nog geen zorgzame pleegzuster Bloedwijn rond. Huishoudster. Sjauk dus. En jou in armoede achterlaten zonder mijn inkomsten als schrijfster, dat kon niet. En nu heb je je vader zijn zaak geërfd. Geen geldzorgen meer. Mij kun je nu makkelijk missen. Letterlijk. Voor alles. Ik verbied je. Piet. Toch zal ik mijn leven lang blijven houden... van vrouwen zoals jij. Hmm. Nou, dat zal dan zeker wederkerig zijn. Als ze nu maar niet eens zo stom is... dat ze er verdere bestaan met je wil delen... dat hoop ik voor jou en voor haar. Toch een beetje jaloers? Nee. Ik weet dat je een geweldige man bent. En dat zul je ook altijd wel blijven. Nou, als een geweldige vrouw als jij zoiets zegt... ik een geweldige man. Hmm. En dat wil je best weten ook. Een geweldige man... Maar niet om samen te leven met een geweldige vrouw. Neem jij maar zo'n huisdier voor de keuken en de was. Je pantoffels en, uh, enzovoort. Nienke, alsjeblieft. Kan ik nog iets voor u doen voordat ik naar bed ga? Nee, Schauk, bedankt. En wel trusten. Wel trusten. En toch zal ik. Ja, wel, levenslang. Ga nou maar, geweldige man. Wel trusten. Een sprong van ruim tien jaar. Het is 1913, weer een huiskamer, maar die vrouw is niet Nienke van Hichtum. Vandaag, in 1913, staat mijn sociaal-democratische arbeiderspartij er parlementair anders voor dan vier jaar geleden. Zelfs al heel anders dan vorige week. Toen leidde ik een kamerfractie van zeven socialisten. En sinds de verkiezingen van de heer Gister bezetten wij 18 zetels. Nog een slokje thee tussendoor, <tie> tegen de droge keel? Ah, ja, graag ja. Um, dit uh, majesteit plaatst mij in een hele andere positie ten opzichte van de regeermacht in ons land. Uh, niet zoveel suiker. Ik word toch al zo dik. Oh, nou, neem mijn kopje dan maar. Mm. Wij moeten ons in alle ernst afvragen of wij een ministersteek zullen opzetten. Uh, ja, is dit overhemd schoon genoeg of moet ik een greep in de linnenkast doen? Nee, je gala broek. Trek aan, schiet nou maar op. Over een paar minuten staat de hier voor de deur om je naar het paleis te brengen. Uh, zeg, Sjouk, wat ruik ik eigenlijk? Ja, dat is die broek. Kamfer. Mottenballen. Mm, dat is geen erg parlementaire geur. In een koninklijk paleis zal niemand dat opvangen. Mm. Die broek is gekrompen sinds vier jaar geleden. Hij wil niet meer dicht. Nee, jij bent uitgezet. In de dikte, zoals het hoort voor iemand die minister wordt. Ja, maar hoe moet dat nou? Ik ben, ik ben niet zo dol op dat protocol. maar op visite heb de hoogste dame van het land. Met mijn gulp open, dat gaat met de ver. Als er van voren geen speling zit, dan knippen we hem van achteren wel een eindje ah. open. Opschieten, Piet. Er is de aapjeskoetsier. Ja, tot uw orders, majesteit. Let op, Sjouk. Hoe vind je mijn buiging? <lacht> Dat doe je in het paleis niet, hoor. Ja, maar dat ben ik niet. Dat is mijn broek. Ah, meneer Mugge. Meneer Driebouds. Oh, jullie belden. het aapje en de koetsier. Keurig zie je eruit, het Rolstra. Bijna of je toch minister mag worden. Ja, en wat zei het partijbestuur daarover? Kansen ze, ze toch nog op het nippertje van gedachten veranderen? Geen schijnverkans. Helaas, nee, het Geen land mee te bezijden. Wij hoeven voorlopig niet naar de kleermaker voor een ministerspakkie. Drollen gelegen. Ik snap niet wat jij verloren hebt om regeringsvoorstellen te verdedigen waar de Roomse en de Liberale ministers eerst al driekwart van hebben afgeknabbeld. Want dat krijg je als minister van Sociale Zaken? De zaken. Nee, nee, die is voor mij. Geen sprake van, dat doe ik. Son excellence Muguet. Dat klinkt niet nee, goed. Nee, nee, maître Pierre Gellet wel, is nou goed. Houd toch op, kerels. Je krijgt de partij nooit mee. Gelukkig maar. Ja, weer tien of twintig jaar oppositie, dus. Wanneer worden onze SDAP-jetjes volwassen, verstandig, zodat ze bij belangrijke dingen de beslissing overlaten aan hun natuurlijke leider. Het lijkt verdomme sprekend op het murmurerende volk van Israël uit de Bijbel. Mozes was een held. Maar helden hebben wel voortdurend Heibel. Altijd, altijd is er wel wat. Niet voor niks vertelt ons over dat gedonderjaagde de Bijbel. Altijd, altijd is er wel wat. Voor zijn volk schouwt hij zich te kleren, dus helpt hij er mee. Nee, dwars gaan liggen en murmureren wat die goeierd ook deed. Hij verzorgt. Een reis naar het beloofde land van melk en honing Mozes, Mozes, hef is schat. Kankeren op spijs en drank en entertainment zijn beloning Mozes, Mozes, hef is wat Bij de Joden Mozes, Mozes heb je schat. Welk normaal persoon vindt bovenop een heuvel tin verboden. Mozes, Mozes heb je schat. Net ziet alles lekker te zingen. Lacht en drinkt en smult. En rond het gouden kalf te springen, komt die kwaal en die brul. Allen. Bed en keur bij je eigen vrouwen kropen. Moses, Moses, heb je iets van? gezet, want Canaan is nog een heel eind te lopen. Moses, Moses, heb je iets Moses, je niet aan de parem Moses, wat jij met ons doet. Moses, alle respect voor jou. Donen zeg ook, daar ga ik over. Mozes, Moses heb je eens wat. Pas maar op, weet wel wat ik daar voor vergeldingsacties stoor. Mozes, Mozes heb je eens wat. Baby sterft een puistenmuis, en een springhaan plaag. Toen gaf Farao de Israëlieten duitsreis en wat gaan. Omerege toch laat hier het is verse broodjes sneeuwen. Moses, Moses, heb je is dus wat? Heel zoet, dat pochuur goudregen verstrooid voor de spreeuwen Moses, Moses, heb je is dus wat? Hij legt met tinklap klap op de rotsen waterleiding aan, maar het smaakt hun te bitter, ze kotsen. Draai maar tegen die kraan. Veertig jaar moestenin omdat men helemaal te Reeks Mozes, Mozes heb weer eens gehad Ga alles wat de gein en daar schokken wij hier op ontstaan. Reeks Mozes, Mozes heb je eens gehad. Mozes, vol je niet dat de Moses, wat jij benoemt.